Drie uur. Edward Holtkamp met het NOS-journaal. is een directeur van de Amerikaanse Belastingdienst in de New York Times. Volgens Richard Weber was vanaf het begin al duidelijk dat het een grote zaak zou worden. Afgelopen week werden functionarissen van de FIFA in Zwitserland gearresteerd. Dat gebeurde op verzoek van de FBI. Ze worden verdacht van corruptie, onder meer bij de toewijzing van de WK's van 2018 en 2022. En ook rond de verkoop van televisierechten en marketingdeals zou gefraudeerd zijn. De KNVB accepteert niet dat ze Blatter is herkozen als voorzitter van de FIFA. Directeur Bed van Oostveen noemt het systeem in- en in verrot en speelt op de vorming van de nieuwe bond. Volgens hem wordt niet alleen in Europa zo gedacht, maar ook in Amerika, Canada, Australië en een aantal Aziatische landen. Blatter kreeg op het FIFA-congres 133 stemmen tegen 73 voor zijn uitdager prins Ali van Jordanië. In Pakistan hebben gewapende mannen twee bussen gekaapt. Daarbij kwamen 19 passagiers om het leven. 50 anderen werden vrijgelaten. Een andere groep van zo'n 25 passagiers werd gegijzeld en meegenomen de bergen in. Pakistanse veiligheidstroepen zouden zeker zes mensen hebben bevrijd. De kaping was in de regio Balochistan, waar separatisten strijden om meer autonomie. Burgemeester Jorotsma van Almere vindt dat er een nationale aanpak moet komen van radicale geestelijke. Ze zegt dat ze niets kon doen tegen de komst van zogenoemde haatpredikers naar een islamitische conferentie in Almere. Ze zal de bijeenkomst dit weekend scherp in de gaten houden. Het weer, er vallen nog enkele buien, maar er zijn ook opklaringen. Overdag een enkele bui, geregeld zon en een graad of 14. Morgen begint droog, het kan dan 20 graden worden, maar later op de dag volgt weer regen. Dit was het NOA Nationaal. Zandvoort heeft het al 25 jaar en jij en beleeft, het. beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar live. live. ZFM met, met nu de nacht.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 I'm not the one cheating on you, I'm beating on you Cause I'm laid back, you thought that I was sleeping on you Real love, make a ill thug, feel buff Now analyze, are you trustworthy by the looks in your eyes? Stay with me, be my dog like Dalla and Richie She convinced me, all we really need is love, strictly I love is always deep To make everything come free Tot zover het ritme van ZFN Via de kabel op 104.5